11 uur, Raymond Seré met het NOS Journaal. Uit de provincie Groningen komen meldingen van een aardbeving. Het is niet duidelijk hoe sterk de beving was... maar in een groot deel van de provincie melden mensen... dat ze de trilling hebben gevoeld. Volgens regionale omroep RTV Noord... komen de meeste meldingen uit Middelstum. Over schade is nog niets bekend. De Tweede Kamer wil dat huizen in Groningen met spoed worden verstevigd. De politieke partijen begrijpen de zorgen van de burgemeesters in het Groningse aardbevingsgebied. Die vinden dat inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen niet meer veiligheidsrisico's mogen lopen dan andere Nederlanders. Veiligheid is voor de burgemeesters belangrijker dan de afhandeling van schade of geld voor leefbaarheid.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 De man die werd verdacht van de moord op de Tunesische oppositieleider Belaid is doodgeschoten. De verdachte Gadhadi kwam met zes andere militanten om het leven bij een vuurgevecht met de politie in Tunis. Gadhadi was een vooraanstand lid van een Tunesische moslimterreurbeweging. Oppositieleider Belaïd werd een jaar geleden voor zijn huis doodgeschoten. Die moordaanslag leidde tot hevige protesten in Tunesië. Veel betogers beschuldigden de islamitische regering van de moord op Belaid. Gewapende mannen hebben een overval gepleegd op een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Een groep mannen dronk s'avonds het noord Dor ziekenhuis binnen... en beroofde zeker twintig patiënten, bezoekers en verpleegkundigen... van mobieltjes, geld, tassen en sieraden. De bewakingsdienst zag de rovers de parkeergarage binnenrijden in een auto. De bewakers sloegen geen alarm. Ze dachten dat er met spoed een patiënt werd binnengebracht.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 De nummer 2 van de eredivisie Vitesse heeft thuis met 2-0 verloren van AZ. Door een 3-0 thuisnederlaag tegen Heracles blijft Ado Den Haag laatste in de eredivisie. Teleurgestelde Haagse supporters verlieten tijdens de wedstrijd de tribune... en verzamelden zich voor de bestuurskamer in het stadion. Rode AC leed zijn tiende nederlaag in Kerkrade verloor de ploeg met 2-1 van Feyenoord. En dan het weer. Het blijft vannacht droog, maar tegen de ochtend gaat het regenen. Pas morgenmiddag wordt het weer droog. Het wordt dan 7 tot 9 graden. En morgenavond gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. Deze winter exclusief bij Trouw. Tien veelbekroonde films die je raken. Koop aanstaande zaterdag Trouw en ontvang de eerste film, Das Leben der Anderen, gratis.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 en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Herman van der Zand. De provincie Limburg wil nu ook compensatie voor de bodembewegingen daar... vanwege de mijnbouw. Ze zijn op het idee gekomen nu de Groningers... 1,2 miljard euro krijgen voor schade door de aardbevingen in hun gebied. En het lijkt er vandaag op dat ze dat in Groningen niet zien zitten... want vanavond bewoog de aarde daar opnieuw... En van alle Nederlanders geldt het voor Limburgers het meest. Er gaat niets boven Groningen. Goedenavond en welkom bij Het Oog op Morgen. Eergisteren overleed acteur Philip Seymour Hoffman... aan een overdosis heroïne waarschijnlijk. Heroïne is helemaal terug in de Verenigde Staten. Van nooit weg geweest eigenlijk. Straks praten we over de druk die daar goedkoper is dan pijnstillers. Buitenlandse journalisten in Egypte worden beschuldigd van samenwerking met een terreurnetwerk rond de televisiezender Al Jazeera. De Nederlandse Rena Netjes moest daarom het land uit. Wat is er aan de hand in Egypte? Meer problemen voor journalisten, maar dan van een heel andere aard. In Sochi, waar de winterspelen beginnen eind van de week, zijn de kamers nog niet klaar als het hotel er überhaupt al staat. Den Haag dan, dat baart zich morgen over de WMO. Dus de wet die zorgt dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen. De gemeente gaat die taken vanaf 2015 overnemen. En dat moet voor minder geld dan nu, veel minder. Een enorme operatie waarover nog veel onzekerheid is. En om vijf voor twaalf, het laatste gedicht uit de Turing top 100. Morgen in een speciaal oog live de uitslag van de nationale gedichtenwedstrijd. Eerst het nieuws van... Dinsdag 4 februari. De nieuwe staatssecretaris van Financiën is beëdigd. Nee, wie, weet, weet, weet. Vanuit gegrond, Het is VVD'er Erik Wiebes. Puinruimer, crisismanager, probleemoplosser. Alles kwam voorbij. Doet hij allemaal niet in zijn eentje. Ik verwacht dat we, euh, dat we in goede samenwerking op zoek kunnen gaan... naar wat er aan de hand is. Ja, dat zal dan vooral dat zoeken naar wat er aan de hand is... bij de Belastingdienst zijn. Al moet Wiebes nog even nadenken... hoe hij de problemen over toeslagen gaat oplossen. Ik heb nog geen één minuut bij mijn nieuwe werkgever doorgebracht. Dus het is een beetje moeilijk om allerlei oordelen te gaan hebben. Ja. Even geen nieuwe gezichten bij KPN. Het telecombedrijf kondigde een nieuwe ontslagronde aan. En dan praat je over 1500 tot 2000 arbeidsplaatsen minder in drie jaar tijd. Dat is volgens Topman Blok nodig om simpelere producten en diensten aan te bieden. De werknemers zijn niet verrast. Ik heb dat wel heel vaak meegemaakt. We zijn het gewend, hè? De ondernemingsraad, die klinkt een stuk bozer. Blijkbaar is dat stoer voor, voor beursgenoteerde bedrijven: hè, om angelsacties beginselen naar buiten te brengen. van daar gaan zoveel mensen uit. Dus het gaat meer over euro's dan over, dan over medewerkers. Ik zei het al, nu de schade door aardgaswinning in Groningen wordt vergoed... wil ook Zuid-Limburg compensatie van de staat voor de schade door de mijnbouw... zei de commissaris van de Koning in één Vandaag. De ondergrond is niet van die mensen zelf, is altijd van het land geweest. Het land heeft er ook van uh, geprofiteerd. De laatste Nederlandse mijn sloot in 1974. Minister Kamp wil niets uitkeren, omdat de verzakkingen volgens hem zijn verjaard. Dus zitten ze in Zuid-Limburg met de gebakken peren. 20 centimeter weggezakt. Daardoor vallen alle deuren in huis vanzelf open. Die kant op. Ja, dan kun je ook wel raden wat er gebeurt met spullen op wieltjes. Zoals een rollator. De kamer dus eigenlijk af. Kijk. Daar gaat hij. Daar gaat de rollator. Zijn eigen weg. weg. Van Limburg naar de provincie Utrecht. Prinses Beatrix keert terug naar Kasteel Drakenstein in Lagevuurse. Ze schreef zich vandaag in op het gemeentehuis. En wat doe je dan als je haar ziet? Ze komt eraan. Precies, je pakt je mobieltje en je filmt hoe Beatrix het gemeentehuis uitkomt. De vrouw die er tegenover woont, zal haar beelden de komende tijd waarschijnlijk vaak terugkijken. Jee, ik heb de hele video. Kijk eens aan. Doei! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, u hoort het al, in Groningen, in de provincie Groningen is een aardbeving gevoeld. Uh, Rinkamer hebben we aan de lijn met het laatste nieuws. Rink, wat weet jij? Ja Herman, um, uh, ik kijk naar een kaartje van uh, de collega's van RTV Noord. Die hebben een speciale aardbevings app. Daar kunnen mensen uit het gebied uh, melden als ze iets gevoeld hebben. Um, en het lijkt er dit keer op dat het een, een groot gebied is. Uh, die app die is betrouwbaar gebleken bij de uh, vorige aardbevingen. Dus we kunnen ons daar redelijk op uh, baseren. Het geeft in ieder geval een aardig beeld. Het blijkt dat er uh, bevingen ook uit de stad Groningen komen. Maar nog verder naar het westen. Zelfs richting de Friese grens bij uh, Grijpskerk en de Grote Gast. En ook helemaal aan de andere kant uh, naar het zuidoosten toe richting Stadskanaal. Daar komen meldingen vandaan. Het lijkt erop dat de kern van de, van de beving bij Loppersum en Milstum ligt. Daar komen de meldingen van de zwaarste bevingen dat vandaan. Dat is vaker zo, hè? Ja, dat is vaker zo. Dat is ook de plek waar de kamp eh, heeft gezegd dat daar het gas minder snel uit de bodem moet worden gehaald. Minder zelfs, 80% minder. Um, dat is het, de, de, de, het gebied waar ook de zwaarste aardbevingen zijn. Uh, dit is trouwens de elfde aardbeving van dit jaar. Uh, dus Er zijn er dus al, al tien eerder geweest. Die bleven allemaal onder uh, de kracht 2 op de schaal van Richter. De vragen zo hoe zwaar deze is geweest, dat weet ik niet. De KNMI weet het ook nog niet. Er zijn ook nog geen, uh, geen meldingen van schade. Dus het kan meevallen. Maar het valt op dat er veel meldingen zijn uit een heel groot gebied. Ja, het is natuurlijk ook nog donker. Dus mensen kunnen misschien nog niet uh, alles zien. Uh, je zegt het is al de elfde aardbeving ja. uh, dit jaar. Maar deze komt, Ja, je kan het niet timen, maar wel op een bijzonder moment. Hè? Ja, het komt op een, een zeer bijzonder moment. Uh, morgenmiddag om vier. Vier uur begint het debat over het gasbesluit... waar we het al even over hadden... over dat verminderen van het gas oppompen bij Loppersum. En die 1,2 miljard euro die kamp in het gebied wil stoppen. Daar wordt over gedebatteerd vanaf 4 uur morgenmiddag. En daar wordt ook met spanningen uitgekeken hier in het gebied. Ja, misschien wordt dan ook wel meer duidelijk over de kracht en eventuele schade. Bedankt voor nu, Rink Kamer. Dan is hier Jan van der Putten met de kranten van morgen. Ja, simpel idee. Dat kon wel eens de redding zijn van de neushoorn. Natuurbeschermers van de Peace Parks Foundation... hebben een methode bedacht om een eind te maken... aan de gruwelijke jacht op neushoorn, schrijft de Telegraaf. Komt hierop neer, je verdooft het dier, boort gaatjes in de hoorn... en dan spuit je hem vol met chemicaliën en kleurstoffen. De hoorn is dan waardeloos voor de mens... en de neushoorn die heeft nergens last van. Postcode Loterij sponsort dat project met 14 miljoen euro. De voorzitter van jagersvereniging KNJV is opgepakt. De Volkskrant schrijft dat hij en nog iemand in Friesland op ganzenjacht waren... en dat ze daarbij een lokfluit gebruikten. En dat mag niet. De politie hoorde fluiten... en de directeur moet nu bij zijn eigen jagersvereniging op het matje komen. Er komt deze maand een gratis cholesteroltest... voor iedereen tussen de 30 en 70. De AD schrijft dat die test deel uitmaakt... van het Nationaal Programma Preventie dat morgen wordt gepresenteerd. Een verhoogd cholesterolgehalte is een van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Maar miljoenen mensen hebben geen idee hoe hoog hun cholesterol is. Dus is er die test van de hartstichting, de diëtisten en Unilever. Meer medische zaken, tiental artsen en specialisten beginnen deze maand met videoconsulting. Het meldt spits. Het systeem heet spreekkameronline.nl en het is makkelijker en veiliger dan Skype. Patiënten zitten rustig thuis en de dokter krijgt het videoconsult vergoed. Onder meer in Alkmaar zijn artsen er al blij mee. Patiënten die op Texel wonen, die gaan voor een controleafspraak gewoon even voor de pc of de laptop zitten. In het Kamer dus morgen een debat over de gaswinning in Groningen. Vanavond de aardbeving in middelstum en omgeving. Veel mensen willen weg uit dat aardbevingsgebied, maar Trouw schrijft dat er ook mensen zijn die er juist gaan wonen. En die mensen vinden het mooi daar of ze werken er. En er komt ook in Trouw een wantrouwige makelaar aan het woord die de NAM waarschuwt voor die nieuwkomers. Die komen straks om geld vragen als er dan weer een aardbeving is. Ja, die profiteren we. Metro meldt dat we er weer een keurmerk bij hebben... gelukkig maar dit keer voor de dierenambulance. Dat keurmerk moet een eind maken aan de wildgroei van ambulancediensten. Volgens de stichting Dierenlot bestaan veel ambulanceorganisaties... uit mensen die graag dieren helpen... en dan met houtje-toutje-oplossingen en ambulance beginnen. Dat keurmerk moet hen bij elkaar brengen... zodat ze samen de zaken professioneler gaan aanpakken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Closer to the heart. Het was Stevie N. En ik moest drie minuten buiten lopen en dan vond ik dooseng... om naar die auto te lopen die dan veilig was. En ik was bang dat in die drie minuten alsnog... politie mij zou pakken. Ik, dat was echt uh, ja, een terroristenverdachte, dat is nogal wat. Ja, het zal u niet zijn ontgaan. Vanmorgen kwam de Nederlandse journaliste Rena netjes... uit Egypte aan in Nederland. Ze moest daar weg. Uh, ze werd gevlucht... omdat ze verdacht werd van terroristische activiteiten ga daarover praten met Hand en Broeke, buitenlandwoordvoerder... in de Tweede Kamer voor de VVD, nu in de studio in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. En met onze correspondent Sander van Hoorn. Sander, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Jij, eh, jij werkt al jaren met Rena samen, je kent haar goed. Wat doet zij in Egypte? Zij is uh, journalist, uh, first and foremost... voor uh, het parool voor BNR Nieuwsradio. En uh, wij werken samen omdat zij, uh, als ik in Egypte ben... en dat is uh, nogal veel... Uh, dan vertaalt ze voor mij en uh, werken we samen aan projecten... Uh, produceert ze, onderwerpen voor me. Dus uh, dan werk ik met haar samen. Ja, wanneer hoorde jij dat zij werd verdacht van terroristische activiteiten... die te maken hebben met uh, Al Jazeera, die tv-zender? Volgens mij was dat uh, op zaterdag. En uh, er was natuurlijk al langer bekend dat er een Nederlandse vrouw op stond. Het uh, was een lijst, hè? Uh, er ja, was een naam, lijst van met 20 namen, precies. Waarvan drie uh, namen die, uh, van, van, van ook uh, uh, buitenlanders, niet-Egyptenaren... die alvast zaten. En daar, zat, daar stond opeens een Nederlandse journaliste... Uh, bij uh, Niet met naam genoemd. Die naam die werd later pas duidelijk. En toen ging bij mij nog die, niet het belletje rinkelen. Eigenlijk uh, bij niemand behalve bij Rena. Want dat waren haar doopnamen die daarop stonden. En uh, als nummer van het paspoort een deel van haar sophie nummer Dus terwijl wij nog aan het speculeren waren uh, wie dat dan zou kunnen zijn... sloegen bij haar uh, natuurlijk de alarmbellen door. En gelukkig bij de Nederlandse ambassade ook. Want uh, die... Uh, uh, heeft vervolgens contact met haar gezocht. Uh, heeft haar onder laten duiken. Zo moet je het ongeveer zien. Ja, en Dat was het moment dat ik uh, uh, contact met haar heb onderhouden. Ook ja, via Viber. Want dat hadden we dan bedacht was het dan de minst traceerbare manier... Want zij was echt doodsbang dat ze gewoon opgepakt zou worden. Ja, Fiber is zo'n app he, waar waarmee je met elkaar kan bellen. En, Sorry, en, uh, ja, een soort telefoon, maar dan ja. op je. Ja, ja, over het internet. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Was, was de zaak meteen duidelijk waarom zij daarmee. Uh, waarom ze op die lijst stond? Ja, voor haar wel. Op dat moment was het gewoon het kwartje dat het op zijn plaats viel. Van oh nee, och ja, in uh, december, midden december uh, ben ik, Rena dus... Uh, in het Marriott Hotel geweest waar Al Jazeera toen tijdelijk kantoor hield... omdat hun eigen kantoor gesloten was. Ze moesten een soort half in de illegaliteit opereren. En uh, zij had daar met uh, uh, een van hen een afspraak, omdat... Een van de verhalen waar we mee bezig waren was... Uh, wij willen wel een keer naar de sina woestijn kijken... wat we kunnen vertellen over die radicale groepen die daar actief zijn. Maar dat wil je dan natuurlijk zo doen... Uh, dat je niet meteen zelf te grazen genomen wordt door zo'n groep. En daar, een van de jongens was daar goed ingevoerd. En zij ging gewoon voor een achtergrondgesprek daar naartoe, uh, naar hem. Werd uh, uh, verteld van kom even naar de kamer, want we zijn nog aan het werk. Toen is haar paspoort eventjes uh, gekopieerd door iemand van de beveiliging... nam zij aan... Ja, en later reconstrueerden ze van, oh god, ja, ze werden toen al in de gaten gehouden. En dat was dus iemand die uh, bij het surveillance team werkte. Maar ja, dat probleem is natuurlijk, dat, dat, dat kun je dus uitleggen. Je kunt aantonen dat je nooit voor Alte hebt gewerkt, et cetera. Je kunt garantiebrieven van de Nederlandse ambassade krijgen, van de NOS, van BNR. Wat je ook maar niet kunt verzinnen. Maar intussen zit je wel in een gevangenis waar je niet in wil zitten. Dat is ja. de beruchte Tora-gevangenis. Ja. ja, en dat, dat, dat was het angstbeeld wat haar natuurlijk boven het hoofd ging. Ja, dus heeft ze heeft dus met een, een, een beveiligde auto... is naar de ambassade uh, gereden uh, uiteindelijk geregeld dat ze het land uit kan. Uh, meneer Ten Broeke, uh, uh, deze donderdag... komt de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken uh, naar Nederland toe... naar de Tweede Kamer. Klopt het dat de Egyptische regering... daarom heeft uh, mee willen werken aan het vertrek van Rena uit Egypte? Nou, het zou in ieder geval heel onhandig zijn geweest als hij hier was gekomen. En dan zou een Nederlandse journalist voor de tweede keer... want Rena netjes zat natuurlijk vorig jaar in april, is ze ook al opgepakt... in de gevangenis zitten. Toen was het overigens onder Morsi, Nu is het onder het regime wat er nu zit. Dus het zal ongetwijfeld aan hun kant hebben meegewogen... om te bewilligen in de Nederlandse wens om haar in ieder geval niet op te pakken. Um, uh, en dat moet ook met andere journalisten niet gebeuren. En zij die vastzitten, die moeten wat mij betreft ook worden vrijgelaten. Uh, het is goed dat de Amerikanen hebben dat vanavond ook gezegd. Dat moet, Nederland moet zich in die klacht voegen wat mij betreft. Hecht, hecht, nee, hecht Egypte veel waarde aan een goede relatie met Nederland? Ja, ik, kijk, Egypte hecht natuurlijk op, uh, goede waarde, uh, enorm veel waarde aan... Uh, de relatie met veel Westerse landen. Uh, omdat ze uh, voor de leningen, met name de grote IMF-lening... die nog steeds moet afkomen... Um, zijn ze afhankelijk van een aantal spelers in uh, de internationale financiële wereld. In Nederland is daar zo'n speler. Tegelijkertijd, maar dat kan Sander van der Hoorn waarschijnlijk beter uitleggen... is um, dit Egypte ook een, een land wat um, op dit moment volledig beheerst wordt... door allerlei paranoïde ideeën over wie niet voor ons is, is tegen ons. En daar is er ja. netjes opnieuw het slachtoffer van geworden. Of althans bijna. Ja. Hoe, hoe, hoe kijkt u naar de gebeurtenissen nu in Egypte? Nou, dit specifieke ik, geval ook? Kijk, op zichzelf... Um, de revolutie die we hebben gezien van twee jaar geleden... die is um, uh, grotendeels uitgewerkt. Uh, voor zover iemand daar nog um, een naïeve idee over had... Um, mag ik aannemen dat die nu grotendeels weg zijn. Tegelijkertijd heeft de bevolking wel aan vrijheid geroken... en weten ze ook dat door de straat op te gaan... kun je een verandering bewerkstelligen. En zeker sinds het regime wat er nu zit van Al-Sisi, Maarschalk... is daar ook weer een gevolg van. Ja, je kunt heel ver teruggaan in de geschiedenis. Als je de Franse revolutie bekijkt. Um, uh, daar kwam daarna ook eerst een, een, een, een, een, een koning. Uh, een republiek. Mm -hmm. Vervolgens Napoleon. Uh, dit gaat niet van de een op de andere dag een mooie democratie worden. Zoals wij hem graag zouden zien. Mm -hmm. En tegelijkertijd kunnen wij ons niet permitteren om Egypte helemaal los te laten. Het is aan de andere kant van de Middellandse Zee. Amerikanen komen ons daar niet meer overal bij helpen. Dus je moet een volwassen, serieuze buitenlandse politiek voeren. En daar hoort bij... Uh, dat je druk moet kunnen blijven uitoefenen op dit soort landen. Ja, maar daar hoort natuurlijk niet bij dat uh, journalisten onder druk moeten worden gezet. Zeker niet. En dus wat mij betreft gaat ook de subsidiekraan die al was afgesloten, uh, de leningen uh, de, die, die waren bevroren of die waren achtergehouden, die gaat ook niet open. Ja. Uh, dat is duidelijk, Sander. Uh, uh, die, die houding ten opzichte van de journalisten is echt strenger aan het worden, is echt aan het veranderen. Ja, en de, de, de aantal... Kijk, onder Morsi was dat uh, veel vrijer. Maar dat zat hem er eigenlijk vooral in... dat de politie toen niet op straat uh, zich vertoonde. En dat uh, dat, dat hele uh, apparaat... wat onder Mubarak actief was... zich uh, gedijst hield. Uh, gedijst hield, zeg ik nu met terugwerkende kracht, het gelijk van achteraf. Want uh, die zijn weer opgestaan. En, ja, en die dulden geen tegenspraak. en het, het gevaar is dus aan de ene kant de politie... die je inderdaad gewoon zomaar op kan pakken... en voordat je dan weer vrij bent... Uh, dat, uh, dat kan even duren. En dan, dan zit je echt in, in gevangenissen... nogmaals waar je niet in wil zitten. Maar een veel groter gevaar is opruiing... wat er op dit moment gebeurt. Uh, de bevolking die wordt op de televisie letterlijk uh, verteld... dat er allerlei complotten zijn tegen het grote Egypte... en tegen de grote leider van Egypte, generaal Al-Sisi. En uh, ja, buitenlandse journalisten vormen daar een onderdeel van. Dus dat, dat is ook hoe je door gewone burgers... in toenemende mate gezien wordt. Natuurlijk niet door iedereen. He. Je spreekt ook met mensen die juist die middenweg bewandelen. Maar dat is een uh, hele kleine en ook, ook in toenemende mate bange groep... want die worden ook op de korrel genomen. Dus misschien niet zozeer bang zijn voor uh, de politie... maar vooral uh, dat het volk wordt uh, opgehitst. Ja, en het volk dat uh, uh, laat ook... nou ja, Ik bedoel, Nederland is dan nog niet als zodanig genoemd... als een land wat uh, een, een boeman is. Maar ja, dat, dat, dat kan op een gegeven moment ook zomaar gebeuren... Ja. Dat, uh, iemand op televisie met veel aplomb vertelt... en dat, dat kan een Kamerlid zijn of een journalist of een religieus leider... dat Nederland een complot beraamde samen met de Palestijnse Hamas-beweging... of samen met Israël, ik noem maar wat, om de generaal te vermoorden. Nou ja, dan, dan heb je het moeilijk. Meneer Ten broek komt de kwestie, rena, netjes nog aan de orde donderdag? Of Zeker. is het nu gedaan? Zeker. De minister van Buitenlandse Zaken van Egypte... die kan zich prepareren op een warm onthaal... Uh, ja. in, de, in de Kamer. En daar zullen hele kritische vragen worden gesteld aan hem. Uh, ondanks het feit dat er netjes gelukkig nu in Nederland is. Maar zij is niet de enige. Uh, zoals Sander van Hoorn net aangaf, uh, vorige week uh, waren er berichten over vier journalisten. In totaal zijn er nog veel meer die ook al vastzitten. Um, en ook hun zaak is natuurlijk uh, uh, die moeten, willen we bepleiten. Um, en ik vind gewoon dat journalisten uit het buitenland die moeten hun werk kunnen doen en dat moeten Egyptische uh, autoriteiten moeten dat kunnen garanderen. Ja, dus op dit moment een hele mooie actie op uh, internet. Dat is een soort medium uh, waarbij je met je computer naartoe kunt en daar uh, plakken <lacht> mensen hun mond af uh, onder ja. de kop. Uh, uh, laat de journalisten van Al Jazeera vrij. En ja, dat, dat, dat is op zich. Er de, de, de lijkt wel een soort brede roep te zijn nu om hiermee op te houden. En Egypte is daar zeker uh, gevoelig voor. Maar, en dat blijf ik een groot maar vinden, de Golfstaten, Saudi-Arabië vooral, die steunen Egypte ook financieel. Dat kan op korte termijn. Uh, die Europese steun vervangen en de eigen bevolking. De eigen bevolking die snakt gewoon naar rust en stabiliteit. En dat uh, gaat nog lastig worden voor wie er ook aan de macht komt... of blijft in Egypte, want de broodprijzen uh, worden gesubsidieerd. Het gas, uh, de brandstof, ja. dat moet allemaal op de schop. Dus die onrust in Egypte die, die gaat er komen vanuit de eigen bevolking. En ik kan me dus zo voorstellen dat de uh, Egyptische regering nu denkt... Allemaal leuk en aardig wat Europa zegt, wat Nederland zegt, wat Amerika zegt. Maar wij willen nu het volk graag even op deze manier achter ons hebben. Want dat hebben we nodig in de toekomst. Ja, dat is zo. Eh, maar meneer Ten Broeke gaat toch even aan de bel trekken. Komende donderdag als de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken naar Nederland komt. Hante Broeke van de VVD, dankjewel. En Sander van Hoorn, jij ook. Dankjewel. Bedankt. Does it always rain on me. Naar nou, de Haag nu. Morgen wordt in de Tweede Kamer gesproken... over de nieuwe zorgtaken voor gemeenten. Vanaf 1 januari volgend jaar, dus 2015... bepaalt uw gemeente namelijk of een oudere of iemand die gehandicapt is, nog recht heeft op zorg. Belangrijke beslissing dus. Wie trekt straks uw steunkousen aan? Wie helpt u douchen? Kan u de mentapartner nog naar de dag opvangen? Over dat soort kwesties gaat straks de gemeente, uw gemeente. De plannen gaan gepaard met een miljardenbezuiniging. En daarom maken de gemeenten zich zorgen over de uitvoerbaarheid van al die taken. Wilma Borgman in Den Haag, het is nogal wat. Nou hè, Herman, goedenavond. Goedenavond, wat zijn die plannen nou precies? Ja, het is een inderdaad ingewikkelde operatie waarbij drie grote zorgwetten worden overgeheveld naar gemeenten. Het gaat dan om de jeugdzorg, de thuiszorg en iets wat je de werkverschaffing zou kunnen noemen. Hoe zorg je er namelijk voor dat iemand die gedeeltelijk nog kan werken ook daadwerkelijk een baan vindt. Morgen gaat het debat over een van die drie onderdelen, namelijk de nieuwe WMO. Dat is de langdurige zorg voor ouderen of gehandicapten. En daarvan is het idee dat er vanaf 1 januari 2015 als die wet ingaat vooral gekregen gekeken gaat worden naar wat mensen zelf nog kunnen regelen. Hoeveel zorg kan de omgeving nog bieden? De aanspraken die mensen kunnen maken op zorg door de overheid... die wordt beperkt, de budgetten worden verminderd. En kort gezegd, de zorg is er nog vooral voor mensen die het echt nodig hebben... mensen met een zware indicatie. En de gemeenten moeten dan bepalen wie dat dan zijn... die mensen die nog echt zorg nodig hebben. Dus minder mensen kunnen aanspraak maken op zorg. Mensen moeten langer thuis blijven wonen en meer zelf doen... En dat levert alles bij elkaar een miljardenbezuiniging op. Want bijvoorbeeld het potje voor huishoudelijke verzorging... voor ouderen of gehandicapten wordt met 40 procent gekort. Ja, is dit dan puur een bezuinigingsoperatie... of zijn er nog andere redenen waarom het kabinet dit wil? Nou, er zit echt een inhoudelijke redenering achter. Want uh, uh, nu bepalen nog de zorgkantoren hoe dat moet... met de hulp of de zorg. Straks doen dat de gemeentes. En die weten, is de redenering, veel beter wat hun inwoner nodig heeft... dan die uh, zorgkantoren. Want die staan er op wat grotere afstand. Uh, om het even wat concreet te maken, ik hoorde uit de PvdA kreeg vanavond het voorbeeld van de gemeente Enschede. Daar zijn ze al een heel eind met de voorbereiding op de nieuwe taken. De PvdA haalt dan een voorbeeld aan van iemand die twaalf hulpverleners om zich heen had. Het schuldhulpverlener, de gezinscoach, een reïntegratiecoach, een AWBZ-begeleider. Je hebt bijna nog een hulpcoördinator nodig om dat allemaal uit elkaar te houden. Yeah. En in Enschede hebben ze nu een sociaal wijkteam opgericht, waardoor die persoon nog maar met één hulpverlener te maken heeft. En die hulpverlener kent het systeem dan goed en die weet precies waar die terecht kan. Bij de PvdA wijzen ze ook naar Venlo. Daar hebben ze de dagbesteding voor demente bejaarden... is onder de loep genomen. En daar reden volgens de PvdA busjes rond... om mensen daar naartoe te brengen... naar allerlei gebouwtjes verspreid over de gemeente. Want in elke wijk was al zo'n gebouwtje. Nou, daar hebben ze een paar van gesloten. De overbodige busjes hebben ze geschrapt... en dat leverde een besparing op van 30 Dus de redenering is de zorg wordt er beter van. Mensen worden er zelfstandiger van. En als klap op de vuurpijl... Nou, het wordt ook nog goedkoper. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het fijner is... om met, met maar een paar mensen te maken te hebben dan, dan een heel elftal. Uh, win, win, win, win, zou ik zeggen. Wat zijn dan toch uh, de problemen die gemeenten ermee hebben? Nou ja, ook een beetje win voor gemeenten is wel degelijk. Want um, hoewel ze daar in een wat dubbele positie zijn terechtgekomen... juichen ze aan de ene kant deze nieuwe verantwoordelijkheden... voor uh, zichzelf uh, van harte toe. Ze willen graag met het kabinet meepraten... graag met het kabinet meedenken over die nieuwe rol. Aan de andere kant, uh, juist ook vanwege die bezuinigingen die eraan vastgeknoopt zijn, zijn ze wel bang dat ze risico's lopen. Dus ook financiële risico's. En daar krijgen ze trouwens van het Centraal Planbureau ook wel gelijk in. Want um, 2015 is een overgangsjaar. Op 1 januari gaat die wet in. Maar aan het einde van het jaar is dan het nieuwe systeem helemaal ingevoerd. Om um niemand in de kou te laten staan gelden in dat overgangsjaar... nog de oude aanspraak op de zorg... als er nog geen nieuwe overeenkomsten zijn gesloten... En de gemeenten zijn verplicht om die zorg dan ook te leveren. En dus, zegt de oppositie, eh, zegt bijvoorbeeld de TDA... dat ze je nu al misgaan, want diezelfde hoeveelheid zorg... voor veel minder geld. Dat kan gewoon niet. Um, en ook het Centraal Planbureau heeft geweest op de risico's van die operatie. Niet alleen de financiële risico's voor gemeenten... maar ook de risico's voor mensen die zorg nodig hebben. Want als gemeenten inderdaad verantwoordelijk worden voor die financiën... zou dat ook kunnen betekenen dat ze gaan beknibbelen op de zorg... En dat mensen niet ja. uh, de zorg krijgen die ze eigenlijk wel nodig hebben. Ja. Uh, morgen gaan ze erover praten. Ja. Vinden die gemeenten dan uh, bij de Kamer een gewillig oor? Of bij de staatssecretaris? Nou ja, wel voor een deel van hun de zorg inderdaad. Bijvoorbeeld als het gaat over die duidelijkheid. Uh, veel gemeenten weten nu nog niet precies hoeveel geld ze krijgen... Uh, voor al die nieuwe taken. En het CDA zegt bijvoorbeeld dat de staatssecretaris... Martin van Rijnestad uh, van de PvdA... dat die maar snel eens in kaart moet brengen wat er nou nog moet gebeuren. Waar gaan gemeenten bijvoorbeeld die zorg dan in? Kopen. En hoe staat het bijvoorbeeld, om maar eens een detail te noemen... met de overdracht van gegevens van die zorgkantoren naar de gemeente? Uh, ze hebben ook begrip in de Kamer voor de ja, twijfels... Toch, die er bij gemeentes is over de financiën. Uh, de staatssecretaris heeft al 200 miljoen extra beschikbaar gesteld... om dat, jaar, dat overgangsjaar goed te laten verlopen. Daar zal de Kamer hem morgen in steunen. En ook in zijn aanbod aan de gemeente om... Uh, als er in 2015 nieuwe financiële problemen opdoemen, dan is het niet alleen een kwestie van over de schuttingkieperen, zegt Van Rijn... en zegt ook een meerderheid in de Kamer... dan is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid... van de gemeente en de staatssecretaris. Maar goed, als je dan naar de oppositie gaat... dan zegt ze bij het CDA, eerst zien en dan geloven. Want je kan zeggen dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Wat betekent dat als er echt miljoenen moeten worden bijgepast? Ja, dat gaan die gemeenten niet meteen geloven natuurlijk. Um, een, een enorme operatie. Ja, Blijkbaar zeker. zijn de details nog helemaal niet duidelijk. Wie betaalt wat? Uh, maar we hebben nog maar elf maanden, Wilma. Ja, Zal dat wel lukken? Nou ja, het is heel spannend, zeggen ze in de Kamer. En niet alleen omdat het inhoudelijk toch wel een sprong in de diepe is... maar ook vanwege de planning. Want de wet moet nog door de Tweede Kamer in behandeling worden genomen. Daarna nog door de Eerste Kamer. En die Eerste Kamer heeft over een ander onderdeel van die decentralisatie... Uh, dat gaat dan over de jeugdzorg en die staat voor komende dinsdag op de agenda. Daar hebben ze maar liefst vier maanden over nagedacht. Dus uh, als je dat alles bij elkaar optelt, wordt het krap... om dan uh, voor de zomer die wetgeving nog echt rond te krijgen. En daarom betwijfelt bijvoorbeeld... Uh, de Raad van State, dat is toch het belangrijkste adviesorgaan... van dit kabinet, die betwijfelt of dit allemaal haalbaar is. De Raad van State heeft een hele lap kritische kanttekeningen gemaakt. Vindt het verstandig om er nog even naar te kijken. Maar um, voorlopig is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor uitstel. Zal ook morgen blijken. De SP vindt dat het helemaal van tafel moet. Die staat toch vrijwel alleen. Want de PVDA en de VVD zijn ervoor. Um, maar goed, daarbij zeggen ze dan ook gelijk bij de VVD. garanties dat het allemaal foutloos verloopt. Die zijn er niet. Dus Herman, ik voorspel je, hier gaan wij het nog vast vaker over hebben. Heel graag Wilma. En morgen dus dat uh, debat in de ja, Tweede Kamer zeker. over de Wet Weimar. Dank je wel Wilma Borgman in Den Haag. We hadden deze uitzending al over de aardbeving in Groningen. Er waren veel meldingen binnengekomen op een app... waarop Groningers kunnen melden dat het trilt en dat het schudt. Ja, dat zegt het KNMI vanavond, dat er toch geen aardbeving is geweest in Groningen. Er zijn wel tientallen meldingen geweest van mensen die dachten dat er een beving was. Maar de seismologische dienst van het KNMI heeft geen bijzondere waarde Er Wordt wel nog verder gekeken, maar er was mogelijk alleen maar sprake van een harde knal... die een trillingsgolf heeft veroorzaakt, zegt de seismologische dienst van het KNMI. Daar gaan we het nog langer over hebben, voorspel ik u. going The Redent, Velvet Underground. En het nummer heet Heroin En natuurlijk hebben we dat niet uh, zomaar uitgezocht. Want hier in de studio is uh, Ton Nabbe, criminoloog van het Bonger Instituut... van de Universiteit van Amsterdam, drugsonderzoeker. Welkom, goedenavond. Ja. We gaan het hebben over uh, heroïne. Het is die druk waar de uh, Velvet Underground wel van hield. Zo 45 jaar geleden is het alweer. Ja, jaren 60. Uh, dat was overigens ook... Uh... Eigenlijk de meest dramatische periode in New York, jaren 60, 70... ook veel Hollywoodfilms, taxidrivers gebaseerd. Echt verval van de stad, eh, criminaliteit, eh, heroïne die, eh, die bezit nam van de straten. Eh, en dus ook gewoon eh, bevolkingsgroepen gewoon daaraan verslaafd raakten. Ja, en eigenlijk ja. was, was de Velve was het meer, een, ja, meer uh, gelinkt aan Warhol. Het was meer het artistieke milieu waar ook heroïne zat. Ja. Dus je ziet eigenlijk gewoon de low culture en de high culture in, in, in dezelfde stad... Eh, het zat al in die, in die entertainmentindustrie vanaf de jaren 20 of zo ongeveer. Ja, hè? ja ook. Bijna ja. 100 jaar geleden. Ja. ja. Billy ja, Holiday. Na, ja. ja, Billy Holiday, jaren 40. Ja, 40. Dat is, natuurlijk, dat is de, eigenlijk de, ja, de eerste heroïne onder de blue collar workers. Omdat heroïne tot 1924 sowieso een, een geneesmiddel was... wat je gewoon kon kopen en krijgen. Het uh, is daarna verboden. En uh, een van de redenen waarom heroïne in New York zit... is dat er sowieso heel veel nieuwe migranten aankomen in New York. Uh, veel connecties zijn met Europa. Waarin dus de heroïne voor een deel vanuit Turkije... en, en dan via Marseille later. de French Connection is ook weer zo'n film. Uh, veel heroïne uh, import. En uh, ja, de helft van de, de heroïne gebruikers woonde in New York. Ja. Bij... Van, binnen Amerika. Dus het is echt, een, een, een, echt gewoon een hele... Echt een distributiestad geweest en nog steeds. We dachten eigenlijk ja. dat het een beetje dat het uit was geraakt, jaren 70, jaren 80 misschien. Maar nu, ja, uh, uh, zondag, uh, ja. werden we eigenlijk, werd ons de ogen weer geopend toen ja. uh, Philip Seymour Hoffman, voor, voor veel mensen een favoriete acteur, dood werd gevonden. Met uh, een naald in de arm, uh, naar men zegt: uh, Bent u verrast dat heroïne weer in is? Innieuw. Nou, ik weet niet of het, of het zozeer in is. Wat, wat wel aan het veranderen is dat uh, de laatste vijf jaar... Uh, er ook weer meer heroïne uh, onderschept wordt, geconfiskeerd. Uh, en tegelijkertijd ook uh, het, uh, het aantal gebruikers dat toeneemt. Ik denk dat er momenteel in, in Amerika zo'n 800.000 uh, opiaatgebruikers zijn. Dat is uh, bijna verdubbeling de laatste vijf jaar, dus dat zegt wel wat. Uh, en je moet je zeggen, het is natuurlijk niet het enige middel. Je hebt ook nog de crystal meth en je hebt ook nog de crack cocaine. En het zit allemaal in verschillende groepen en in verschillende delen van het land. En in New York zit het natuurlijk, uh, da dat is oorspronkelijk altijd al meer heroïne geweest. Ja. En uh, waarschijnlijk ook met versnijdingen erbij. Ja. La laten we even naar Amerika. Ja. gaan, naar correspondent Wessel de Jong. Goedenavond Wessel. Ja, hoi Herman. Is er al uh, echt duidelijkheid over de doodsoorzaak van uh, Philip Seymour Hoffman? In zijn kamer zijn in ieder geval 70 zeven, pakjes uh, heroïne gevonden in zijn appartement. Echt duidelijke van die typische pakjes met allemaal merkjes van dealers erop. Maar hij is inderdaad overleden aan heroïne, vermengd met uh, fentanyl En dat is een, een soort geneesmiddel, een pijnstiller, waardoor het effect van die heroïne eigenlijk uh, verveelvoudigd wordt. Uh, en daarom is het ook zo gevaarlijk. En eigenlijk door die mix kan, uh, als je echt de verkeerde mix te pak hebt, stopt gewoon je ademhaling en overlijd je. Ja, meneer Nabbe, dat is, dat is een bepaald soort dat versterkt het, uh, de werking van heroïne? Ja, fentanyl is een hele sterke, veel sterker nog dan nou, morfine. Dus je hebt ook verschillende soorten heroïne. Ja ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, vicodin, Oxycontin, dat zijn sowieso uh, geneesmiddelen die ook in Amerika uh, gewoon, dat noemen ze dan de prescription drugs. Dus die kun je gewoon uh, bestellen en kopen in de apotheek. En uh, dat zijn eigenlijk opiaatachtige middelen die dus ook gewoon ook door jongeren gebruikt worden. Ja, 800.000 ja. 800 opiaatgebruikers, gebruiken ze Wessel. Is het heroïneprobleem heel groot in Amerika? Het is gigantisch geworden. Het is precies wat je zegt. De ogen zijn geopend. Ik sprak vanmiddag een, een arts, zeg maar een directeur van een aantal Jellinek-klinieken, Amerikaanse Jellinek-klinieken. Het Phoenix House heet dat. Die zegt het is echt nu een, een epidemie op dit moment. En hij zei tegelijkertijd met Hoffman. Dezelfde dag zijn er nog eens honderd mensen aan een overdosis overleden. Mensen waar je natuurlijk van niks gehoord Het afgelopen jaar zijn er 40.000 mensen omgekomen door een overdosis. Door heroïne. Nou, dat is, zijn net zoveel mensen als die uh, overleden aan de aids-epidemie in 1994 toen die op zijn hoogtepunt was. Dus uh, heroïne op dit moment en, en als een vermengingen, zeg maar, is echt een, een heel groot probleem. Een heel groot en een veel groter probleem dan met en, uh, en, en dan crack. Het is echt nu een, een epidemie waar echt wat aan moet gebeuren. Ja, nou, nou, sprak meneer Nabbe van uh, New York als epicentrum van uh, het heroïnegebruik. Is het inderdaad beperkt tot uh, New York? In het noordoosten van ja, het land. Uh, New York is inderdaad wel traditioneel de, de hub, zoals ze dat noemen... Van, uh, van heroïne, zoals het zich verspreidt dan over het hele land. Uh, maar het is echt van coast tot coast. Het heeft al Washington State ook bereikt. Uh, heroïne, er wordt nu ook heroïne gebruikt op plaatsen... waar het eigenlijk nooit een probleem was. Dus het is wel de drug van, van dit moment. Maar het hoogtepunt inderdaad ligt... Uh, het, het, zwaarte, het dieptepunt, kan beter zeggen, het zwaartepunt... ligt in het noordoosten. Uh, en dan met, uh, in het bijzonder in Baltimore... hier eigenlijk heel dicht in de buurt sinds september september Zijn daar twaalf uh, mensen omgekomen. Pennsylvania is het ook behoorlijk uh, ernstig. Er zijn uh, vorige maand zijn daar 24 mensen omgekomen door, uh, door heroïne, door een overdosis. Ook in Pittsburgh, hè, dus midden van het land, eigenlijk Ohio. Ook uh, vorige maand, zo ruim 20 mensen omgekomen door een, uh, door een overdosis. En wat eigenlijk het cynische aan dat verhaal is, uh, die doden, dat zijn eigenlijk, dat zijn de dat beschouwde dealers, eigenlijk als reclame. Want die doden bewijzen dat het een hele sterke druk is, waardoor, er ja. eigenlijk, waar het dus nog, waardoor het dus nog meer gebruikers aantrekt. Het is echt super cynisch. Doden ja. dus als marketing van een druk eigenlijk. Ja. Daar heb je het hier over. Ja. Dankjewel Wessel. Um, um, meneer Nabbe, in, in Amerika neemt heroïnegebruik gebruikers weer toe. Is zelfs populair aan het worden. Hoe is dat dan in Nederland? Nou, het is eigenlijk tegenovergestelde. In Nederland uh, is de, de, de, de doorsnee gebruiker uh, is 50, 50 jaar. Hm. Dat betekent, uh, en we hebben er, ik meen iets van 18.000 die geregistreerd zijn. Uh, die zijn onder, uh, vaak onder begeleiding. Begint er begint eigenlijk niemand meer mee? Nee, je, dat, dat, is, niet? dat zegt eigenlijk al. Nou ja, het is, er is een enorm taboe op het gebruik van, uh, van heroïne. Uh, en dat heeft onder andere te maken dat het ook nog niet zo lang geleden is dat we die golf hier gehad hebben. Uh, en ja, uh, Welke golven doet iets, iets met nou ja, De heroïnegolf van de jaren 80, ja, uh, ja. die is hier geweest. Het hoogtepunt zat midden jaren 80. Toen hadden we alleen al in Amsterdam zo'n 10.000 heroïnegebruikers. Als je toen over de, de Zee Dijk liep. Dan was dat echt gewoon uh, slalomen langs uh, dealers en, uh, en, en, en gebruikers. Op een straat die echt verloederd was. En uh, nou ja, goed, als je nu nog een verdwaalde junk ziet, dan, dan is het eerder een toeristische attractie als je hem ziet. Mm -hmm. Dus die hele scene die is uh, verdwenen. Je uh, zit vaak uh, nog wel thuis. Je krijgt metadon van de dokter. Maar uh, de heroïne als zodanig is in Nederland absoluut niet populair. En waar, waar, waar is het misgegaan met heroïne? Ik bedoel, waarom is het niet meer populair? omdat het een, uh, omdat de, de doorsnee uh, uh, inwoner in, uh, of in ieder geval de de de, de gebruikers in Nederland die dit drugs gebruiken. Die zijn veel meer van uh, wat populairder, meer euforische middelen. Uh, ecstasy, cocaïne, amfetamine En dat zijn middelen die veel meer passen in de setting en sociale setting van gebruikers. Minder ja. ja, helemaal niet. Juist opwekkend. Ja, en uh, heroïne is wat dat betreft toch een middel... wat heel erg uh, geassocieerd wordt met uh, uitzichtloosheid. Alhoewel... We ook uh, z, uh, zien in Amerika dat ook gewoon de, de middle class white uh, uh, kids uh, gewoon ook, ook in, uh, buiten de grote steden het middel gebruiken. Ja. Misschien omdat ze juist nog nooit heroïne gezien hebben als een verderfelijk en verslavend middel. Ja. Is het zo dat je er nooit meer vanaf komt? Even even uh, je, nog? Kom, je komt er wel vanaf, ze. alleen het zit een cycli, Ook als je uh, al jarenlang niet gebruikt hebt zoals met Hoffman gebeurd is, uh, kun ja. je toch weer terugvallen in je oude uh, gebruik. Dat dat is zo gebeurt? Ja. Oké. Okay. Dank u wel, Ton Nabbe, criminoloog van het Bonger-instituut... van de Universiteit van Amsterdam. Nog drie dagen tot aan de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen. En tot op het allerlaatste moment wordt er gebouwd door de Russen... aan accommodatie. Is Sochi er klaar voor? Dat is de vraag. En we krijgen berichten doordat het voor journalisten nogal sappelen is. John Volkers, sportredacteur van de Volkskrant. Goedenacht. Goedenacht. Herman, ja, we zijn nog wakker, maar... Ja. We... Mijn bed staat hier uitnodigend naast me. Ik moet zeggen, de matras is van, uh, van uitstekende kwaliteit. Uh, de, de kamer is op zijn uh, Russisch ingericht, dus dat is, uh, dat is ook slordig. De, de schilder is hier juist gekregen, maar hij heeft een heleboel uh, slippers en, uh, en andere rots achtergelaten. De tegelzetters kwamen gistermorgen nog even aankloppen om 7 uur... omdat ze nog een tegel wilden leggen bij mijn toilet... Die tegel die is er nog niet gekomen, moet ik zeggen. Maar uh, buurman, fotograaf Klaas-Jan van der Weij, ontdekte tijdens het badden dat de bakkaart niet was uh, afgekit en stond uh, enkel diep in het water. Dat is ongeveer de stad waarin uh, Russen hier uh, aan het bouwen zijn. Het is hier, wat uh, zou het in Nederland, revolutiebouw noemen. En het, uh, het in de kraai is natuurlijk van dit alles dat veel kamers gewoon nog niet klaar zijn, niet opgeleverd. We gaan hier dag en nacht bouwvakkers en woningen, door, uh, door de straat. Ja. En uh, er wordt met een, uh, met een enorme uh, inzet en energie gewerkt... om de boel hier klaar te krijgen, maar er zijn getroffenen. Ja, er zijn getroffenen. En, en de man die u op de achtergrond al een beetje hoorde gniffelen... dat was niet ik, want dat is uh, jouw collega van de Volkskrant... Uh, jullie correspondent in uh, Moskou, Olaf Koens. Olaf, want jij gaat ook naar Sochi, maar met jouw kamer is ook iets, hè? Ja, ik ben onderweg. Ja, ik dacht slim te zijn. Ik ken Sorgene natuurlijk goed. Ik kom er al jaren. Um, en ik heb nog een vriendje, een kennis van mij. Die, um, uh, die heeft een hotel opgeleverd uh, in Gorki stad. Dat is een gloednieuwe stad. Die is ergens uh, halverwege de schiepietjes en de Zwarte Zee aangelegd. Maar uh, dat hele hotel blijkt niet te bestaan. Dus uh, ja, helaas, jammer. We moeten een andere oplossing zoeken. Ja, hoe, en wat, wat wordt dat dan voor oplossing, Olaf? Nou, ik heb uh, natuurlijk de afgelopen twee dagen als een gek op uh, booking.com... en allerlei hotelboeken, sites uh, gekeken. Maar het is echt waanzinnig. Hè? Dus zelfs in een hostel, en dan moet je indenken... dan lig je nog met elf anderen in stapelbedden... betaal je al ruim 130, 140 euro per nacht. Um, ja, daar ben ik niet uitgekomen. De beste oplossing is, uh, gelukkig uh, zijn er altijd collega's. Een goede vriend van mij van uh, de Daily Telegraph... Uh, die heeft uh, de, het geluk dat hij een suite heeft gekregen... met maar twee slaapkamers. Uh, dus ik... Is dit, um, is dit waar, waar je mee te maken hebt in Rusland? Of is dat alleen als er nieuw gebouwd moet worden... dat het dan net op tijd niet klaar is? <laughs> nee, je ziet het heel vaak in Rusland. Dit is absoluut omdat er nieuw gebouwd is. Er was ook haast bij. Ja, en over het algemeen worden dit soort hotels gebouwd... door uh, ongeschoolde arbeiders. Olaf de Lijn is heel slecht. Dus... Ah, shit. Ik, ik, ik kan het wel niet vertellen, Herman. Ja, dat is goed, John. Uh, het, het rare doet zich voor dat het autosportstadion... dat wordt in de echte door Formule 1-race om de Grand Prix van Rusland gereden... dat is dan wel klaar. Maar ja, alles wat meer van het zuiden is... en dat zijn de, de journalistenhotels... daar zijn ze, als het, zoals het lijkt, <laughs> aan begonnen. Ja, ja. Je kan je ook wel voorstellen, John... dat heel veel mensen hier in Nederland denken... ach, als die uh, sporters maar goed slapen. Nou, die sporters die hebben het ongelooflijk goed voor elkaar. Ik heb nog niet één sporter gesproken van de Nederlandse ploeg... 41 man sterk, die een... Um, Kritische nood heeft gekraakt over zijn onderbrenging, over zijn voedselvoorziening, over de ijsbaan, over het vervoer, over het enthousiasme. Die kant van de, van de organisatie is. Werkelijk we buitengewoon goed voor elkaar. Daar gaan we de Russen uh, omstandig voor prijzen de komende drie weken. Maar die, ja, die weliswaar secundair, het secundaire belang van hoe breng snel journalisten onder. Dat is natuurlijk, uh, uh, ja, dat is een beetje een vervelende uh, kant van je praktische bestaan hier als. Uh, als reporter voor een krant uit Nederland. Ja, Olaf, jij vertrekt over twee uur. Jij weet wat je kan verwachten. Hè? Ja, ik weet wat ik kan verwachten. En ik heb ook een extra kussen meegenomen. Uh, want uh, eergisteren is er in de, de universiteit uh, bij Sochi... werden er briefjes opgehangen dat er een groot tekort is aan kussens voor de sporters. Dus gisteren zijn al kussens geconfiskeerd. Die zijn richting het Olympisch Dorp gebracht... door de organisatiecommissie. Uh, dus ik neem voor de zekerheid een eigen kussen mee. Maar ik ben er vanavond. Hou hem goed vast. Goeie reis. Olaf Koens uh, en John Volkers wel welterusten. Dank jullie wel allebei. Graag gedaan. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Vanavond voor de laatste keer... de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Uit de 100 mooiste ingezonde gedichten maakte collega John Jansen van Galen een selectie van tien, die in de afgelopen uitzendingen door een van de juryleden telkens werd voorgelezen. Vanavond is het de beurt aan de voorzitter van de jury, Joke van Leeuwen. Voor de vijfde maal alweer Turing nationale gedichtenwedstrijd. 3000 deelnemers dit keer, bijna 10.000 gedichten. En in de aanloop naar de grote finale op 5 februari... laat het oog uit de top 100 een selectie van 10 horen... gelezen door juryleden. Vanavond voorzitter, schrijfster, dichter Joke van Leeuwen. Met gedicht 5896. Ja, de titel van dit gedicht is geen titel. Grootmoeder is een laaglandvee. Ze droomt over patrijspoorten van rijstpapier. Een oneindige rij voorouders, parels in oesterkoffers. Maar de schelpen werden schepen, de boten volgden het roer. Een vrouw volgde toen steeds haar man. Vroeger ging het goed met grootmoeder. Ze leefde gehurkt als kleefrijst. Op kleine stukjes grond tussen munt en koriander... Ze had twee waterbuffels. Uren om te praten tegen de stilte. In de bijkeuken vouw ik nu lumpia's dicht. Tussen mijn dijen ritselt ons verleden. Op een brankaar van bamboestokjes. Ho Soms hoor ik gewoon hier. Soms hoor ik een ander daar. Tussen de dijken. Ja. Rijstpapier, koriander, waterbuffels... Proef ja. ik hier iets van uh, afscheid van de koloniën? Ja, het, ik krijg een beeld van uh, het oude Indië uh, voor me. En ik denk dat dat ook op een mooie manier gezegd is. Ze, leeft ge, ze leefde gehurkt als kleverijst. Dan plaats je het niet alleen meteen in die contraien, maar je ziet er ook iets in als het eigenlijk niet los te rukken van dat verleden. Zoiets lees ik toch op het ja. moment. En het rijstpapier, heel dun. Het rijstpapier, dun, ja. De schelpen werden schepen. Het is bijna symbolen en cymbalen, wat een heel bekende combinatie is. En dan uh, ja, is deze persoon, deze vrouw, deze grootmoeder... blijkbaar uit haar verleden gerukt en ja. zit nu ergens bij de dijken. En daar uh, schrijft haar kleindochter over, of, of kleinzoon, wat denkt u? Daar heb ik geen idee van. Ik eh nee, uh, want dit de ideeën, uh, dan denk zijn allemaal anoniem wel... ingestuurd. Ja, nee, misschien met de idee dat het een vrouw is. Ik weet het niet. Ja. Nee. Oké, okay, dit was gedicht 5896 gelezen door Joke van Leeuwen. Ja. Inderdaad. En dat was John Jansen Verhalen dan weer. Collega John Jansen Verhalen. Morgen is live in het oog de uitslag van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Uh, uitzending. Die wordt morgen gepresenteerd door Mieke van der Weij. Uh, ga luisteren, want uh, het belooft mooi te worden. Alleen al als ik gedicht 5896 hoor, weet ik zeker dat ik morgen de radio aanzet. Zometeen op deze zender. Pieter van der Wielen. Nooit meer slapen. Hij praat met regisseur Lodewijk Kreins. En die maakte de film. Kankerlijers. Zometeen dus op Radio 1. Nooit meer slapen. Morgen dus, Mieke van der Wij. En ik wens u nog een heel goede nacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gehen, Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een laatste glas im Stehen.